8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Libische tegoeden op Britse banken vrijgegeven. Fors meer doden door marteling in gevangenissen Syrië. Een rechter verbiedt vluchtelingenruil tussen Australië en Maleisië. De VN-veiligheidsraad heeft opnieuw ingestemd met het vrijgeven van ruim een miljard euro aan Libische tegoeden. Geld was ondergebracht bij Britse banken. Minister Heek zei dat het geld gebruikt kan worden voor humanitaire hulp en het uitbetalen van ambtenaren salarissen. Vorige week stemde de Veiligheidsraad al in met het beschikbaar stellen van ruim een miljard euro aan de goeden die door de Verenigde Staten waren bevroren. Dat geld is bestemd voor de wederopbouw van het land. VN-chef Ban Ki-moon zei gisteren dat hij zo snel mogelijk hulpverleners onder VN-mandaat naar Libië wil sturen... Hij spoorde de internationale gemeenschap aan om snel en beslissend te handelen. Er moet een einde komen aan het lijden van het Libische volk, zei Ban. In Libië is vooral een groot tekort aan drinkwater. Het tekort werd gisteren nog nijpender... doordat troepen van Gaddafi in Sirte de waterleiding naar Tripoli hebben afgesloten. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden... zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld...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 Het aantal van dergelijke incidenten op snelwegen staat nu op 37. De politie houdt er rekening mee dat er meerdere snelwegschutters actief zijn. In de Amerikaanse staat Vermont is door het leger een luchtbrug geopend voor voedsel en water. De staat kampt ten gevolge van de tropische storm Irene met de ernstigste overstroming in ruim 80 jaar. Meer dan 200 wegen zijn afgesloten of weggespoeld, waardoor bewoners van zeker 13 steden moeilijk te bereiken zijn. Autoriteiten waarschuwen dat het water op sommige plaatsen... zijn hoogste punt nog niet heeft bereikt. Het Australische Hooggerechtshof heeft een vluchtelingenruil... tussen Australië en Maleisië verboden. Vorige maand sloten de twee landen een overeenkomst. Australië zou 800 bootvluchtelingen naar Maleisië terugsturen. In ruil mocht Maleisië 4000 geregistreerde vluchtelingen... naar Australië laten gaan. Op die manier wilden beide landen mensen uit Azië en het Midden-Oosten... ontmoedigen om illegaal naar Australië te komen. Volgens het hooggerechtshof mogen vluchtelingen niet worden teruggestuurd, zolang hun asielaanvragen nog niet zijn beoordeeld. Ook wijst het hof erop dat Maleisië het VN-vluchtelingenverdrag niet heeft ondertekend. Bij een zelfmoordaanslag in de Tjechiënse hoofdstad Grozny zijn zeker negen mensen omgekomen. De slachtoffers zijn zeven politieagenten en een ambulancemedewerker. De aanslag was op het moment dat het einde van de ramadan werd gevierd. Een man liet een bom ontploffen toen agenten hem probeerden te arresteren. Na de aanslag was er een tweede explosie te horen en ook was er geweervuur. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Grozny is nog niet opgeheist. In de regio worden geregeld terreuraanslagen gepleegd door islamitische opstandelingen. Op de luchthaven van Miami is een man aangehouden met zeven slangen en drie schildpadden onder zijn kleding. Hij had de reptielen in nylon zakjes vastgenaaid aan de binnenkant van zijn broek. De smokkelaar liep tegen de lamp toen hij door een lichaam scan moest. De slangen en schildpadden zijn in beslag genomen en de man is gearresteerd. Jaarlijks wordt er voor zo'n 7 miljard euro aan exotische dieren gesmokkeld. Michaela Krajicek en Aranska Rus hebben op de US Open de tweede ronde bereikt. Krajicek versloeg de Griekse Dani Lidou in drie sets. Aranska Rus was de Russin Jelena Vesnina in twee sets de baas. Rus moet het nu opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, de Deense Caroline Wozniacki. Bij de mannen werd Jesse Houta Galung uitgeschakeld door de Amerikaan James Blake. Robin Haase speelt vandaag zijn eerste partij op de US Open tegen de Portugees Rui Magado. Het weer in de noordelijke helft van het land vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het droog met af en toe zon, staat weinig wind. De middagtemperatuur ligt rond 19 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, 18 graden in het noorden en mogelijk 23 graden in het zuidoosten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 3 kilometer voor kopend Waterberg. En op de A15 Rotterdam naar Gorkum rijdt het ook langzaam over 3 kilometer... tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. A28 in de richting Utrecht bij Amersfoort 3... en verderop ook 3 kilometer bij Soesterberg. En in het zuiden van het op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Afrit-Zomeren en klopet lederheide 4 kilometer.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Cafés waar toch gerookt wordt. moeten hogere boetes gaan betalen. Maar dan moeten ze wel eerst betrapt worden. Straks een reportage. In Australië voert een streng immigratiebeleid. Maar niet zo streng als ze wel zouden willen. Robert Portier vertelt er zo meer over. De Nederlandse tennisvrouwen zijn door de eerste ronde van het US Open. En de politie heeft geen zicht op de verleden van wapenvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Naar de schietpartij in het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn eerder dit jaar... besloten we uit te zoeken hoe het zit met de wapenvergunningen die zijn verleend. De dader van die schietpartij, Tristan van der Vee, had een wapenvergunning... terwijl bekend was dat hij psychische problemen had. Ronald van Raak van de SP wil opheldering van de minister. We hebben ...na het schietincidenten in Alphen aan de Rijn... ...dat alle wapenvergunningen opnieuw zouden worden bekeken. Maar de leiding bij de politie heeft dus geen overzicht... ...en weet dus niet of dat daadwerkelijk is gebeurd. Wij gaan naar de VVD. Jolien Hennis Plasgaard voor een reactie. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ja, de politie, want daar zit het probleem, hebben wij geconstateerd... ...zit met een systeem dat ze niet in staat stelt om de boel te vergelijken... ...om wat te kunnen met de informatie die ze hebben. Wat vindt u daarvan? Ja, het is, is uh, onacceptabel wat mij betreft. We zitten blijkbaar al sinds 2009, dat is voor mij ook even nieuwe informatie geweest gisteravond... Uh, met een systeem waarvan we weten dat het niet werkt. dan wordt een werkgroep uh, ingesteld, zoals dat wel vaker gebeurt. En dan moet je 2011 constateren uh, dat er nog steeds geen verbeteringen zijn doorgevoerd... of dat er een nieuw systeem is ingevoerd of dat men anders heeft besloten. Met andere woorden, we zitten nog steeds met de puinhoop uit 2009. En in de tussentijd is een heleboel gebeurd. Dan zou je denken dat het besef van urgentie omhoog gaat. Dat is blijkbaar ook niet het geval. Um, ja, en geen totaal overzicht hebben, of überhaupt geen overzicht hebben van de verlenen wapenvergunningen, is uh, onacceptabel. Zeker sinds Alfa uh, aan de Rijn? Na over aan de Rijn. Zeker naar Alphen aan de Rijn, maar ook in zijn algemeenheid. Ik bedoel natuurlijk door een actualiteit en naar zo'n drama in Alphen aan de Rijn, dan moet het besef van urgentie omhoog gaan. Uh, dat is blijkbaar niet het geval uh, geweest als het gaat om het systeem en de informatiehuishouding. Uh, maar dat had natuurlijk al veel eerder ge, ge, ge, gemoeten. Je moet het nooit op willen hangen aan een incident of aan een actualiteit of een bepaald drama. Het moet gewoon op orde zijn. Dus u had van de politie verwacht dat ze zelf ook aan de bel zouden trekken? Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd wel en ik, ik, ik wil ook van de minister weten hoe heeft dit zover kunnen komen. Wat dit natuurlijk wel weer is, is het is een bijdrage aan het pleidooi voor de nationale politie. Waar je dus het beheer en dus ook de informatiehuishouding um, efficiënter en op centraal niveau gaat uh, organiseren. Daar, uh, de, dit, deze toestand, deze chaos laat zien dat we daar echt nu naartoe naar moeten. Daar zijn we ook naartoe aan het werken. Maar in de tussentijd kan dit niet zo blijven bestaan. Ja, in dat Nederland is interessant gewoon... wat u zegt. Want de, ja. de nationale politie zou er moeten komen per 1 januari 2012. Tot die tijd zit de politie ja. met dat systeem. Dat landelijke registratiesysteem Verona. Uh, ja. Ja, waar ze niet helemaal mee uit voeten kunnen. Ze kunnen wel registreren, maar niet vergelijken. Wat moet er tot 2012 dan gebeuren? Nee, wat er in ieder geval moet gebeuren, ik ben natuurlijk ook niet de wiskit van, van de informatiehouding van de politie, dus dat zullen we even moeten afwachten. Maar wat in ieder geval moet gebeuren is dat de korps met de gegevens op tafel kunnen komen. En het is voor mij volstrekt onduidelijk waarom Amsterdam-Ansland of Haaglanden het wel kan en waarom Flevoland of IJsselland het niet kan. En waarom een Hollands midden zegt, ik, ik, ik ga hier überhaupt niet aan beginnen, want het kost me te veel tijd. Nou ja, daar, daar nee, heb je misschien te... ook wel een punt, hè? Dat, dat zei Ronald van Raak ook. Want terwijl ze uh, achter het bureau uh, die cijfertjes aan het vergelijken zijn, kunnen ze niet op straat zijn. Nee, de bedoeling is dat je met één of twee drukken op de knop de cijfers uh, eruit uh, haalt. En het is dus niet de bedoeling dat dat twee dagen duurt. En daarmee, dat is ook het failliet van, de, van het systeem wat uh, blijkbaar nu uh, in gebruik is. En dat is ook wat de inspectie Openbare Orde en Veiligheid al in 2009 heeft geconstateerd. En dan is het een schande dat we in 2011 nog steeds met dezelfde situatie zitten. En u wilt dus ook niet wachten op die nationale politie, want je zou dan de hele zaak in één keer kunnen reorganiseren? Nou ja, kijk, wachten, wachten. De nationale politie, de bedoeling is dat we opschieten... dat we per 1 januari 2012 een en ander in het staatsblad hebben. Dan zijn we nu natuurlijk al bezig met de voorbereidingen. Dit zal in de slitstream onmiddellijk moeten worden meegenomen. Je moet het niet willen laten voortduren. En ondertussen moeten de korpsen die nu hebben aangegeven... het lukt me niet om de gegevens op tafel te krijgen... of het kost me te veel tijd, wel degelijk ja. zorgen dat het geregeld wordt. Maar dat is nog een beetje een vraag. Wat verwacht u dan van uw eigen minister, trouwens, minister Opstelten? Ik verwacht dat hij met alle korpsjes om de tafel gaat zitten. En we zijn natuurlijk al bezig met het vormgeven van die nationale politie. Um, en, en binnen nu en afzienbare tijd de boel op orde krijgt. Dat zal geld kosten. Dat is lastig in deze tijd, hè? Dat is, nog maar de vraag, dat is nog maar de vraag, want het is natuurlijk wel de bedoeling... dat we bij de nationale politie ook een efficiency slag, zoals het dan ja. zo mooi heet, uh, maken. En dat er bepaalde besparingen zijn. En in plaats van 25 eigen systemen, versnipperde systemen... en dan ook nog eens een centraal systeem wat niet werkt... zouden we toe moeten naar één systeem wat wel werkt. En daarmee valt volgens mij ook in de korps een besparing te, te behalen. Ja. ja, maar dat is in 2012 al klaar, tenminste. En dan zou alles gaan, gaan beginnen. En nogmaals, tot die tijd moet er misschien een tijdelijke oplossing komen. En dat is, zoals Marcel uh, zegt, kost Waarschijnlijk. Ja. Nou, eh, tot die tijd, eh, kijk, 2012 is sneller dan we denken. Dat is al over een paar maanden zover. En eh, ik ga er eerlijk gezegd van uit dat het besef van urgentie op dit moment groot is, hoog is. En dat eh, eh, men schakelt en snel ook. Goed, dank voor uw reacties. Janine Hennis Plasgaard van de VVD. Twaalf minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sinds gisteravond moeten café-eigenaren meer gaan betalen als er gerookt wordt in hun café... Het kabinet heeft besloten om de boetes voor het overtreden van het rookverbod te verdubbelen. Alleen de cafés zonder personeel worden ontzien. Joris van der Kerkhoff bezocht in Den Bosch de café-eigenaren. Of ze onder de indruk, wilden die weten of ze onder de indruk zijn van die hogere boetes. Ja, lekker makkelijk. Maak maar een reportage over de verdubbeling van de boetes bij overtredingen van het rookverbod. Kopje thee, dankjewel.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 Die asbakken die daar staan binnen, ja er is niemand binnen, die zijn eigenlijk voor buiten bedoeld. Als er iemand binnen gaat roken nu, dan zeg je ga maar naar buiten. Ja dat zijn de asbakken inderdaad voor buiten, daar zetten we alle spullen die we buiten op het ras gebruiken, zetten wij daar neer. Dus het is wel binnen, maar het mag niet gerookt worden binnen. Dus het is misschien een kleine verwarring, maar dat is niet de bedoeling. En dat geldt op alle momenten, nu is het een beetje een rustig café, in het weekend is het veel drukker hier.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 ook wel gerookt wordt. Aan de overkant wordt in ieder geval gerookt... maar daar willen ze er uh, niet over praten. En hier in het café wordt ook gerookt. 1, 2, 3. nou, 15 mensen zijn er. Het merendeel is niet alleen bier aan het drinken en aan het biljarten... maar is ook aan het roken. De eigenaar zegt, ik kan niet anders. Als ik het niet toesta, dan uh, gaan de mensen ergens anders naartoe. Ik rook zelf ook. En ik vind het gewoon ook wel prettig dat er uh, gerookt wordt. Er is één keer iets gebeurd met de Voedsel- en Warenautoriteit. Zit ik in de weg? Ja, gaat het goed met projecten? Ja. Zo in twee aan alle kanten mis. Hij vertelde dat uh, dat belsysteem wel goed werkt. Het belsysteem van de cafés onderling uh, hier in Den Bosch als er iemand van de voedsel- en wareta langskomt... Nou, dan is de eerste het haasje, maar de volgende die wordt snel gebeld... en dan kan er gezegd worden van sigaretten weg, maak het maar schoon. En zo heeft hij ook een keer ervaren dat er iemand langskwam... en dat hij uiteindelijk een schoon café had. Als je hier langs alle cafés loopt, nou ja, je ruikt het... Maar de mensen willen er niet over praten. Toch uit angst voor die overtreding, toch uit angst voor die boete. Het wordt van 300, 600, van 600, 1200 en uiteindelijk maximaal 4500 euro boete. Het gebeurt gewoon, maar praten, daar doen ze er niet meer over. Het is een van de probleemlanden in het eurogebied, Ierland. Merken ze al iets van steun? Klimmen ze uit het dalg En wat kost een pak koffie daar eigenlijk? gaan we een antwoord op krijgen. Hier is naar John Hoka. Hoe stopt de weg, John? Het valt allemaal erg mee, Lara. Negen files, goed voor 20 kilometer. Files van 3 kilometer of langer, die staan op de A12. De Duitse grens richting Arnhem, 3 kilometer voor knoopend Waterberg. De A27 Almere naar Utrecht, 4 kilometer langzaam rijden tussen Hilversum en Utrecht Noord. En op de A28 naar Utrecht, 3 kilometer bij Soesterberg. En in de regio Eindhoven op de A67 komen we vanuit Venlo. Daar staat tussen Afrit Zomeren en knoopend Leenderheide, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Australische asielbeleid is een van de strengste ter wereld. De huidige regering wilde dat beleid zelfs nog verder aanscherpen. Australië wilde een deal sluiten met Maleisië over het aannemen van bootvluchtelingen. Maar daar heeft het Hoge Rechtshof een stokje voor gestoken. Correspondent in Australië, Robert Portier. Robert, wat, om het maar mee te beginnen, was die afspraak die Australië wilde maken met Maleisië? Nou, die afspraak kwam er in het kort op neer dat uh, 800 bootvluchtelingen die hun weg hadden gevonden naar Australië niet in Australië zouden kunnen wachten tot hun asielaanvraag zou zijn afgerond. Maar dat ze zouden worden gestuurd naar Maleisië om daar uh, uh, verder te worden behandeld. In ruil daarvoor zou Australië 4000 uh, al erkende vluchtelingen opnemen, zodat die hun aanvraag wel in Australië konden afwachten. En het Hoge Rechtshof vindt. Ja, wat vinden zij dat die plannen te ver gaan? Nee, nou wat, wat het grote probleem is met die afspraak is uh, simpelweg dat Maleisië geen enkel verdrag heeft ondertekend dat de veiligheid van die vluchtelingen garandeert. En uh, wat het grote probleem daarbij is, is dat Maleisië uh, ook vaak negatief in het nieuws komt als het gaat over het handhaven van mensenrechten. Meerdere malen op de vingers is getikt door Amnesty International voor uh, met name uh, slechte huisvesting, het niet bieden van, uh, van enige zorg of hulp en uh, ook daadwerkelijk van uh, uh, marteling... Van, um, van vluchtelingen die in de vluchtelingenkampen... met de stok zo erg worden geslagen... dat ze uh, nou eigenlijk in het ziekenhuis zouden moeten worden opgenomen. Maar het niet dat ze daar geen toegang toe hebben. Die vlieger van de Australische regering gaat dus niet op. Waarom voeren ze eigenlijk zo'n streng asielbeleid? Ja. Uh, Australië zegt van zichzelf dat zij uh, bereid zijn om asielzoekers op te nemen, maar dan wel mensen die erkend zijn als vluchteling. Dat moeten mensen zijn die door de Verenigde Naties zijn erkend. En die erkenning krijg je wanneer je uh, uh, in het vluchtelingenkamp in jouw regio, en dat is dus in Afrika of bijvoorbeeld in Afghanistan, uh, je aanvraag indient en dan wacht tot die wordt goedgekeurd. Daarna kun je je aanvraag indienen om in Australië uh, onderdak te krijgen. En als dat is goedgekeurd, nou, dan mag je komen. Het probleem is dat heel veel mensen natuurlijk niet willen wachten en ook niet kunnen wachten. En die uh, proberen vast naar Australië te komen om daar dan uh, in veiligheid in ieder geval hun aanvraag af te kunnen wachten. Nou, uh, Australië heeft een gruwelijke hekel aan die mensen, want, zeggen zij, die houden zich niet aan de regels. Die zul je dus extra streng moeten straffen om ervoor te zorgen dat uh, andere mensen het wel uit hun hoofd laten om deze kant op te komen. En dat is zo'n belangrijk thema in Australië dat het de belangrijkste verkiezingsbelofte was... ...van zowel de conservatieve partij die het niet redden als van de Labour-regering. En daarom is uh, deze uitspraak van het Hoge Rechtshof ook zo ongelooflijk belangrijk en gevoelig. Omdat de overheid uh, zich nu ernstig zorgen maakt, uh, moet maken over, uh, ja, uh, uh, over de populariteit... ...over of ze nog genoeg mandaat heeft. Ze ligt al veel onder vuur... En ze zullen op dit moment dan ook naast te gaan zoeken zijn of er mogelijkheden zijn om die deal zo aan te passen... Uh, dat het alsnog door kan gaan, want anders krijgen ze het flink aan de stok met de oppositie en flink op hun kop in de verkiezingen. Robert Portier over het asielbeleid van Australië. Door naar Libië. De ziekenhuizen in Tripoli liggen vol met gewonden. Burgers, opstandelingen, maar ook met mannen van wie eigenlijk niet duidelijk is wat ze in Libië deden. Zwarte Afrikanen uit landen als Tjaad, Niger en Soudaan. Ze worden ervan beschuldigd als huurlingen voor Gaddafi te hebben gevochten. Maar zelf ontkennen ze dat. Verslaggever Hansjaap jaap Melissen zocht er een paar op. In het centrale ziekenhuis van Tripoli... neemt één man van het ziekenhuis ons mee naar een kamer. Mail observation room. En er ligt één man op een stretcher. Hier is in your, in your yes. Ja, is pijn. In je leg. Hij is neergeschoten en heeft veel pijn in zijn been ook. Maar voor wie was u aan het vechten? Hij beweert dus alleen maar als gastarbeider te hebben gewerkt. En hij weigert te zeggen uit welk land hij komt. I'm from Ibu land, West Afrika. West Afrika, West Afrika. West Africa is not a country. I'm from hij lijkt in de war of speelt dat alleen maar. Volgens de doktoren is hij ooit binnengebracht in een camouflagepak. En als hij is genezen, mag hij direct door naar de gevangenis in afwachting van berechting. the other ones, they go to prison. No, no, no. Where they go? If he's okay, go to prison. Als ik weg wil lopen, zegt hij ineens nog dit. Hier now is not Libya. This is not Libya. We, are, we are now, not Libya. I mean My father now. We zijn nu niet in Libië, we zijn in mijn, het huis van mijn vader. Ik weet niet hoe goed of slecht het met hem gaat of hij nu een toneelstuk opvoert. Maar ik vind ook wel weer dat je patiënten met rust kunt laten. na een paar vragen. Hij wilde dit zelf trouwens. Oké, okay, thank you very much. All the best. Op een andere zaal liggen nog vier gewonde donkere mannen. Die beweren ook dat ze gastarbeiders zijn. De dokter gelooft er opnieuw niets van. Only for Gaddafi army, De mannen liggen er van voor de val van Tripoli. En toen mochten er op deze afdeling alleen mensen die voor Gaddafi vochten worden behandeld. Uh, but de the Libyan, they al already. And these guys? Ja, yeah, because he's is not Libyan, he's a uh, he's, uh, he's Chad. And the other one is Sudanese. Where, where they have to leave. De Libische militairen zijn op tijd door hun families weggehaald, maar deze mannen uit Chad en Sudan konden nergens heen. In de afgelopen zes maanden zijn ook veel donkere Afrikanen opgepakt die helemaal geen huurling waren. Is dat nu ook niet het gevaar? De dokter bekent zelfs dat hij allergisch is voor zwarte Afrikanen. Ja, yeah, this is personal, personal. I mean the word, but we we will be fair of them. Our revolution is to be fair for, with all people. We zullen, zoals het doel van onze revolutie ook was, zorgen voor gerechtigheid. But you have allergies. Yeah, of course, but I um... can't describe. What is that feeling? As I told you, how the people they are, they got benefit of Libya. At the end, they want to destroy us. En zijn allergie tegen donkere Afrikanen komt omdat ze in Libië komen werken, geld verdienen en dan ook nog het land proberen te vernietigen. They want to kill us and our sons to, to, to, to help the regime. De dokter vindt dat er veel moet veranderen. Onder Gaddafi vonden te veel donkere Afrikanen zonder documenten hun weg naar het land. In het nieuwe, vrije Libië moet dat allemaal anders, vindt hij. That everybody can come, no control in the borders, no documentation, even no passport. Nothing. Een bijdrage was dat van Hans Jaap Melersen vanuit Tripoli. Goed, dan onze serie over de euro in Europa. Hoe wordt er in verschillende landen over de euro gedacht? Vandaag hebben we Ierland. En daarvoor hebben we een leuk muziekje bedacht. Nederland maakt zich zorgen over de euro. Euro. Euro. Heeft de Europese munt nog toekomst? Euro. Hoe kijken andere Europeanen er tegenaan? Euro. Euro. Het Radio 1-journaal peilt de stemming in vijf Europese landen. Suomi. Finland. Este. Estland. Ireland. Ierland. Frans. Frankrijk. Oostenrijk. En Oostenrijk. Vandaag... What does Ireland think of the euro? Wat vindt Ierland van de Euro. Dat gaan we na bij Chris van Egeraat, docent economische geografie op de universiteit, een universiteit vlakbij Dublin. Um, hij woont er al bijna twintig jaar. Toen hij naar Ierland verhuisde, uh, zat het land nog in een diep, uh, diepe recessie. En nu staat Ierland dat noodsteun krijgt er bepaald niet florisant voor. Meneer van Egeraat, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Hoe denken de Ieren in uw omgeving over de euro? Wel, redelijk really positief. Je hoort uh, heel weinig kritische geluiden over de Euro eigenlijk. Je hoort hier en daar wel een enkeling die natuurlijk rapporteert. Ik heb de krant erop nageslagen. Maar het is toch de view van een enkeling nog steeds. Het is niet een algemeen sentiment dat ze negatief zijn over de euro. Ze hebben er ook van geprofiteerd? Ja, ze, zijn, ja, ze hebben er zeker van geprofiteerd. Maar uh, belangrijker nog, uittreden is absoluut geen optie op het moment. En ze staan hier aan de andere kant van het loketje. Als je werkelijk zover zou komen dat, dat, ze, ja, dat die euro onderuit gaat, dan staan ze hier werkelijk in de kou. Ze moeten hier lenen tegen 9% op de internationale markten. Nou, dat, dat, is, dat zou gelijk een run op de banken leiden hier. Nou, staat de euro en de eurolanden en de schuldencrisis in het middelpunt van de belangstelling? U komt ook nog wel eens in Nederland. Is de, is de sfeer in Ierland-Nederland verschillend? Ja, die, die, is, die is heel anders. Uh, ik was in Nederland en ik zat ook naar dat 11 uh, dat uh, uur programma te kijken... met, uh, hoe heet dat, Van der Brink? Nee, Van, de van der Brink. Ja. En, <laughs> en, uh, via de satelliet dan een paar dagen geleden... en dan zag ik uh, onze minister toch ook weer praten. Die moet zich eigenlijk verantwoorden waarom we er eigenlijk niet uitstappen. En dat is, dat is toch een heel ander uh, debat uh, dan dat hier gevoer, gevoerd wordt. Daar hebben ze het hier niet over. En ook dat hele debat over het Ierse project, dat leeft hier helemaal niet. Hè? Dat, die Kools op Merkel, die wordt hier niet gerapporteerd. Die wordt wel gerapporteerd, maar die wordt niet becommentarieerd en Misschien is dat toch te verklaren met ja, een heel ander historische achtergrond en ook een heel andere reden waarom ze tot die euro zijn toegetreden voor hun de enige reden, of zeg maar in, in Europa waarom mijn vader en moeder toetraden in de tijd... dat was natuurlijk het voorkomen van conflict. Of dat speelde mee, maar da, daar zijn ze hier helemaal nooit mee bezig geweest. Want ze zijn niet onderdeel geweest van dat conflict. Ze zijn hier geïnteresseerd in de economische voordelen van de community. En ze hebben economisch zeer slechte tijden gekend. Dus het is voor Ierland eigenlijk alleen maar positief geweest. Ja, in 1974 toen zij toetraden, toen, toen was het zeer positief. En ze hebben ook heel erg... Niet alleen van de eurovoordeel gehad, maar van die structural funds met de social cohesion funds. Daar hebben ze heel veel geld naar Ierland toegesluist. Dus ze, ze hopen nog wel in het project Europa en ze geloven er ook wel in. Maar voor hun is dat echt alleen een economisch project. Goed, dan nou gaan we het hebben over de boodschappenkar. Want dan willen we wel eens even weten hoe voordelig Ierland echt is. Nou, daar zou nu ook iets voor moeten komen. Maar goed, dat horen wij niet. Laat maar gaan. We hebben een, een boodschappenlijstje aan u gevraagd. Een, een boodschappenkarretje te vullen. Voor die producten betalen we in Nederland ongeveer 7,5 euro. Hoeveel was u kwijt? Nou, Ik, ben een, ik heb een boodschapje bij, bij Tesco gedaan. Ik weet niet of de Nederlanders daar uh, familie mee zijn. Maar dat is een soort midrange supermarktketen. Een Engelse keten. Dus er zit een beetje tussen Albert Heijn en de Lidl in. Ja. En uh, daar betaalde ik 11 euro... 21. Oh, dat is behoorlijk veel ja. meer voor koffie, melk, appels, eieren en jus de Wat was het duurst? Nou, ik heb, heb huismerkzaken uh, bekeken. Maar uh, die, die grote prijsverschillen zitten vooral in, in dure koffie en dure appeltjes. En het fruit is hier altijd heel duur geweest. Een appel, uh, kilo appelen is hier 3 euro. Nou, die kun je ook voor 2,90 euro krijgen, zag ik. Maar als je gewo uh, gewoon een uh, aantrekkelijk appeltje krijgt, dat is al 3 euro. Dat zijn natuurlijk uh, hoge prijzen vergeleken met Nederland. En klagen de Ieren daar dan niet over? Nee, in tegendeel, want die, die, die prijzen zijn gezakt, geloof het of niet. Oh, ze waren uh, nog veel hoger. Ze waren veel en veel hoger. Het was echt peperduur hier om te leven. Uh, maar dat, dat hoge prijsniveau dat zat hem niet in, eens in dat, in dat basispakketje wat, uh, wat je voorgeschoteld hebt. Dat zat hem vooral in de prijzen die boven dat basispakketje... Voedselpakket zit. Uh, zaken zoals uh, vis, wijn, sigaretten, fruit, dat was allemaal peperduur. Een pakje sigaretten uh, dat kost hier 8 euro. Oké, okay. je dus is er alleen maar beter op geworden in Ierland. En, dan, dan, er zijn nog andere zaken die het levensonderhoud omhoog gooien: dat zijn de oh. woonkosten. Uh, die zijn uh, ja, dubbel zo hoog als in Ierland. En de prijzen van de gezondheidszorg. Naar de nee. huisarts gaan kost je hier 60 euro en dat kun je niet terugklimmen. Tandartsen ja. zijn nog veel en veel duurder. Chris van Eigenraad, dank voor uw uh, inzicht in Ierland. Docent Economische Geografie op uh, Universiteit vlakbij Dublin. Dank. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Vanaf vanavond een nieuwe reeks Cairo's, oog in oog. Scherp en spraakmakend. een op één gesprek met prominente gasten uit binnen- en buitenland. 25 minuten verwaal duel op televisie.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 De VVD wil snel zicht op wapenvergunningen en opnieuw buitenlandse te goede Libië vrijgegeven. Half negen is het, goedemorgen. Ik ben Dorold Megens. De VVD vindt het onacceptabel dat de politietop geen zicht heeft op de wapenvergunningen die worden afgegeven. Gisteren bleek uit NOS-onderzoek dat de meeste korpsen niet weten hoeveel wapens er in omloop zijn... en hoe het met de controles op de vergunningen is gesteld. De VVD-Tweede Kamerlid Hennis Plasgaard is vooral boos omdat al een tijd bekend is dat het systeem niet werkt. We zitten al sinds 2009 met een systeem waarvan we weten dat het niet werkt. En dan moet je 2011 constateren uh, dat er nog steeds geen verbeteringen zijn doorgevoerd. Met andere woorden, we zitten nog steeds met de puinhoop uit 2009. En in de tussentijd is er dus een heleboel gebeurd. Dan zou je denken dat het besef van urgentie omhoog gaat. Dat is blijkbaar ook niet het geval. En geen totaaloverzicht hebben van de verlenen wapenvergunningen is uh, onacceptabel. En Splasgaard wil dat haar partijgenoot minister opstelt... en zo snel mogelijk met de korpschefs om tafel gaat zitten. En ook de SP wil opheldering van de minister. Groot-Brittannië geeft ruim een miljard euro aan Libische tegoeden vrij. Volgens de Britse regering kan de Nationale Overgangsraad het geld gebruiken voor het uitbetalen van ambtenarensalarissen en voor humanitaire hulp in Libië. In het land is een tekort aan water, medicijnen en brandstof. Artsen zonder grenzen stuurden een schip met hulpgoederen naar Tripoli. So, we are bring in approximately 20 tons of it, mainly medical supplies, also 2000 liters of diesel, 2000 liters of petrol, and I think equivalent in fresh drinking water as well. Het watertekort in Libië werd gisteren nog nijpender, doordat troepen van Gaddafi in Sierten de waterleiding naar Tripoli hebben afgesloten. VN-chef Ban Ki Moon riep landen gisteren op om snel met hulp voor de Libische bevolking over de brug te komen. Time is of the essence. The people of Libya are looking to the international community for help. Daarom wil Ban Ki Moon zo snel mogelijk hulpverleners onder VN-mandaat naar Libië sturen. My aim is to get UN personnel on the ground absolutely as quickly as possible, under a robust security council mandate.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 and we're looking now at 88 people having died in custody since april um, and those people have all died in, in circumstances which are suspicious to say the least volgens amnesty hebben veel overleden gevangenen wonden die overduidelijk door geweld zijn veroorzaakt aantal heeft zelfs schotwonden clear gunshot wounds in some cases also clear evidence of brutality of torture of mutilation on the bodies onder de doden waren 10 kinderen de jongste was 13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 In de Amerikaanse staat Vermont is door het leger een luchtbrug geopend voor voedsel en water. De tropische storm Irene veroorzaakte de ernstigste overstromingen in ruim 80 jaar in de staat. Meer dan 200 wegen zijn er afgesloten of zelfs weggespoeld, zegt de gouverneur. We have extensive damage to uh, bridges, roads, railways, uh, you name it, we've got it. Door de schade aan de wegen zijn zeker 13 steden moeilijk te bereiken. Behalve wegen zijn ook veel huizen weggespoeld. I saw the house wasn't in the right place. So he went outside and the house was down here against the pole. we Autoriteiten waarschuwen dat het water op sommige plaatsen in Vermont zijn hoogste punt nog niet heeft bereikt. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Onder invloed van een zwak hoge drukgebied is het de komende dagen vrij rustig weer. Vanochtend is er veel bewolking en valt er vooral in de noordelijke helft wat regen...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits valt erg mee. Slechts 10 files, goed voor 26 kilometer. Files van 3 kilometer of langer staan onder meer in de regio Amsterdam op de A9 richting Amstelveen. Bij Knoop het Raasdorp 3 kilometer en op de ring Amsterdam de A10. Ook 3 kilometer tussen Sloten en Afrit en Muiden. Regio Arnhem op de A12, daar staat tussen Afrit Beek en ook 3 kilometer. En richting Utrecht op de A27 komen we vanuit Almere. tussen Hilversum en Utrecht-Noord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 Tennis op het US Open was een succes voor de Nederlandse vrouwen. Zowel Arantxa Rus als Michaela Krijcek bereikten de tweede ronde. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Van wie van de beide dames was dat de beste prestatie? Um, ik denk. Uh dat ze het eigenlijk alle twee goed hebben gedaan. Want, uh, kijk, Aranska Rus uh, wint van een uh, speelster die 40 plaatsen hoger staat. Top 50 speelster. Een, uh, een Rusin Vesnina, die uh, ja, al jaren bij de top hoort. Ervaren speelster. Uh, Rus is nog jong, 20. Uh, heeft een maand niet gespeeld, is een beetje ziek geweest. Dus geen voorbereidende toernooien. Ja, en wint dan 6-2, 6-4. Um, eigenlijk een hele snelle, knappe overwinning. Benut de kansen die ze krijgt. Bijna alle breakpoints benut. Maakt een breakachterstand goed in de tweede set. Mentaal een uh, bijzonder sterke wedstrijd. Maar ja, van Michaela Krijtje kan je ook zeggen... nou, die is weer helemaal terug van weg geweest. Nieuwe coach, Erik van Harpen, beroemde coach. Koshita Martinez, Aranja Sanchez. Een heleboel toppers heeft hij meegewerkt. Een man van het oude stempel, hard werken. Uh, hij wil de oude Misha weer naar boven brengen. En uh, ja, ze zijn samen op de goede weg. Ze kwalificeert zich voor het eerst sinds jaren weer voor een Grand Slam. Wint dan van de Griekse Eleni Danilidou. Ook een ervaren speelster. Die 100 plaatsen hoger staat dan Krajcik. In drie sets. Verliest de eerste set. Zware tweede set. Wint hij in een tiebreak. Dus echt een gevecht. Mentaal sterk en wandelt dan de derde set met 6-1 over de tegenstander heen. Dus van beide meiden echt een hele goede overwinning. En uh, ja, ze kunnen nu aan de bak in de tweede ronde. Dat wou ik zeggen, want uh, als ze dan allebei zo'n mooie prestatie hebben geleverd... wie gaat er dan, denk je, door? Um, en dat vraag ik natuurlijk niet voor niks, want Rus <laughs> moet tegen Wozniacki. Ja, nou ja, ze hebben alle twee heel slecht getroffen met de loting. Wozniacki, uh, nummer 1 van de wereld, is de tegenstander van Rus. Nou, uh, natuurlijk is Wozniacki favoriet, maar ja. Iedereen denkt al stiekem nog even aan Roland Garros. Toen won Ros, eh, Rus in de tweede ronde van eh, Kim Kleisters. Dus eh, ze heeft het een keer eerder gedaan. En dat zal Wozniacki ook een beetje meenemen op de baan. Krajcik speelt tegen niemand minder dan Serena Williams. Mm, ook geen kleintje. Ook geen kleintje, letterlijk en figuurlijk. En uh, zeker in New York, dat, uh, dat wordt een, een, een helskarwei. Maar ja, geweldige uitdaging, geweldige ervaring. En uh, voor de Nederlanders leuk, want ze gaan natuurlijk op showcourt spelen. Dus dan kunnen we dat uh, goed volgen. Dan moeten we het toch ook nog even over Jesse de golong uh, hebben. Want uh, hij kwam ook door het kwalificatietoernooi heen. Maar niet meer door de eerste ronde. Nee, hij had eigenlijk van alle Nederlanders de, de moeilijkste loting. Speelde tegen de Amerikaan James Blake. Blake, 31 jaar. Niet meer de Blake zoals we hem kennen toen hij vier in de wereld stond. Beetje top tien speler. He, beetje bleekjes. <laughs> maar... <laughs> Hij is 63 nu op de ranglijst. En dat is ook nog wel 100 plaatsen hoger dan Huta Galoon En ja, die Amerikanen. Hij komt uit Jonkers, dat is notabene vlakbij New York. Dus eh, eh, voor eigen publiek, met vrienden, familie. Ja, is die James Blake eh, gewoon bij de US Open heel moeilijk te verslaan. Mooie partij, eervol verlies in vier sets. Ja, het is een beetje het etiket wat bij Huta Galoen hoort. Hij haalt het dan soms net. Speelt een mooie partij, maar verliest dan net uh, ja, in een leuke wedstrijd. Maar heeft net. Niet uh, die klasse om dan voor een uitschieter te zorgen. Maar vier sets voor bleek, uh, keurige partij van uh, Hoetegaloen. Marcella Mesker over het US Open. Door naar Venetië. Dat wil zeggen, we nog even een heel zovem. Maar we gaan het hebben over het festival, het filmfestival. Nieuwe film van George Clooney. De Ids of March is de openingsfilm van het filmfestival... dat vandaag van start gaat. Het is de 68e editie van het filmfestival van Venetië. En het is de wereldpremière van deze film van Clooney. Die um, is geregisseerd door uh, deze acteur. Hier alvast een, een kleine impressie. The United States of America, Governor Mike Lawrence. You really want this story getting out? Dignity matters. You were off the campaign, but you thought it was important to fix things. Integrity matters. Our future depends on it. Stephen, don't do this. I'll do or say anything if I believe in it, but I have to believe in the cause. The Heights of March, een film met en van George Clooney. Hier is filmrecensent Anna Linsen. Goedemorgen. Goedemorgen. De openingsfilm van het festival, Politieke Thriller. Waar gaat die over? Het is een waargebeurd verhaal. Het gaat over voorverkiezingen voor het presidentschap in 2004. Democratische senator Howard Dean... Um, ja, raakte verzeild in een corruptieschandaal. En dat is natuurlijk een kolfje naar George Clooney's hand... die in zijn vierde regie eigenlijk niets anders doet in de films... die hij hiervoor heeft geregisseerd. Namelijk kijken naar de Amerikaanse politiek... en hoe dat een grote slangenkuil is van machtsspelletjes en ellende. En hij volgt hier in een, een jonge persvoorlichter, een campagneleider... en zelf speelt hij de presidentskandidaat. Hmm. Um, wat is jouw gevoel over die film? Heeft Clooney gevoel voor regisseren? Ja, heeft Clooney is een, is een hele, hele interessant regisseur... want hij maakt eigenlijk kleine... auteursfilms met sterke boodschappen. Veel humor en heel uh, kritisch... kijkt hij altijd naar de wereld. En hij zegt ook altijd, ik kan die films maken... omdat ik in grote films als Oceans... 11 tot en met 27... of hoeveel delen zullen er nog komen... meespeel en daar verdien ik... Uh, mijn geld mee. Ah, hij heeft en, wat uh, geld op zijn bankrekening. Paradeer ja. ik over rode lopers en daarmee steun ik... Uh, kleinere films. Niet alleen de films... die hij zelf regisseert overigens... maar maar ook van heel veel beginnende makers. Dus in die zin is het een hele, hele bijzondere figuur in die Amerikaanse filmindustrie. Want het is natuurlijk iemand die je graag op je festival wil hebben. Is een lieveling van het filmfestival Venetië. Won daar ook al... Uh prijzen met een eerdere film. Hij trekt alle, alle roddels en, uh, en uh, glamour aan en tegelijkertijd kan hij daar ook altijd weer stevige statements neerzetten. Ja, dus het, het gaat, die film is, is wat bescheiden. Hè? Niet een groot spektakelstuk, maar wel dus de grote naam van Clooney. Is dat iets waar Venetië ook een beetje naar opschuift? Nou, toch die grote namen hebben? Het is eigenlijk wat alle filmfestivals doen. Venetië was traditioneel het grote festival in het najaar waarin een aantal films voor de Europese uh, filmmarkt werden gelanceerd. Zoals bijvoorbeeld het filmfestival Toronto, dat voor de Noord-Amerikaanse filmmarkt is. kan doet iets vergelijkbaars natuurlijk in het voorjaar. Venetië was de laatste jaren wat uh, bescheiden in zijn ambities. En er komt veel kritiek op natuurlijk ook van de Italiaanse overheid. Die zeggen van ja, er staat hier wel zo'n prestigieus festival. Het oudste ter wereld. Maar we willen uh, pers. En pers betekent tegenwoordig natuurlijk uh, veel uh, grote namen en uh, lekkere gezichten op de foto's. Is er nog iets Nederlands te vinden aan het festival, nou, in het festival? Nederland doet volgens mij waar het, uh, waar het goed in is, namelijk uh, bijdragen aan een aantal buitenlandse producties. Er is nog een tweede semi-officiële openingsfilm, een documentaire van de Russe uh, Victor Kozakowski, Vis van Las Antipodes. Um, een uh, film over een droom die volgens mij veel mensen als kind hebben gehad. Namelijk, wat zou er gebeuren als ik vanuit mijn slaapkamer een tunnel dwars door de aarde zou graven en waar uh, kom ik uit? En die film is met Nederlands geld van het uh, Jan Vrijman Fonds, wat aan het uh, documentaire festival uit Amsterdam gelieerd is, geproduceerd. En er is nog een andere uh, film waar ook een Nederlands productiebedrijf uh, Submarine bij betrokken is. Maar dat, dat is voornamelijk productionele uh, inbreng. Op het filmfestival Toronto, wat min of meer parallel met Venetië loopt, zijn dan wel weer iets meer Nederlandse films te zien. Zoals bijvoorbeeld Onder ons, van Marco van Geffen, die ook in uh, Locarno al heeft gedraaid. Maar Regisseurs Waarom zijn die niet in Venetië te zien? Willen wij dat niet? Komen we er niet op? Of? Dat, is, dat is altijd de goede vraag. Alex van Warmerdam is de laatste geweest... met de laatste dagen van Emma Blank... die daar in, in de competitie heeft meegedraaid. Het lukt nooit helemaal goed... om Nederlandse films in die competities te krijgen. Of de films nou goed genoeg zijn of niet... wordt veel over gedebatteerd. Waarschijnlijk moeten we concluderen... dat ze net niet goed genoeg zijn... om toch met die grote producties te kunnen uh, concurreren. Maar... Daar wordt hard aan gewerkt in de Nederlandse filmindustrie. Kijk eens aan. We beëindigen met goed nieuws. De Annalintse, dankjewel voor je komst naar de studio. Hoort zo dadelijk meer over de situatie in Syrië. Tenminste, dat hopen wij zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie maar bij de ANWB John Hoka. De drukte valt mee. 35 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio Utrecht. Zijn files van drie kilometer of langer. Die staan onder meer op de A9 richting Amstelveen. Tussen de knopende Rotterpolderplein en op 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10. Tussen Sloten en Afrit en Muiden 4. En ook op de A12, de Duitse grensstichting Arnhem, staat 4 kilometer voor knopende Waterberg. En op de A27, Almere naar Utrecht. Daar staat tussen knopende NS en Hilversum 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor 9. Door de globalisering vervagen grenzen meer en meer. Maar misschien juist daardoor houden mensen op het gebied van bijvoorbeeld de eetcultuur vast aan tradities en eigen gerechten. Indonesiërs bijvoorbeeld zijn gek op lekker eten. En dat hoeft niet per se heel duur te zijn. In Jakarta bijvoorbeeld rijden mensen naar de andere kant van de stad... voor een eenvoudige nasi guring kambien. Omdat er geitenvlees in de nasi zit. Of ze maken een lange omweg om die heerlijke zelfgemaakte mie te eten... in een eenvoudig restaurantje. Correspondent Michel Maas reed mee naar de speciale adresjes. Mmm. Mmm. Eten. Dat doe je in Indonesië buiten de deur.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 Hij zit aan een simpel bakje van Gondong Dia in Chikini. Een heel eind van zijn huis in Chimpakaputi. Puur voor de smaak. Hier maken ze het zelf. Het smaakt hier nog net als vroeger.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 10 voor 9. u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Anderhalve maand geleden zetten de spelers van Feyenoord hem op straat. En gisteren zette Mario Been een handtekening... onder een contract bij het Belgische Racing Genk. Verslaggever Steven Dalebout was ook in de Crystal Arena in Genk. Het was natuurlijk een schok voor Mario Been. De spelers van Feyenoord, de liefde van zijn leven... moesten niks meer van hem weten. De spelers hebben gisteren en eergisteren de koppen bij elkaar gestoken. En Been, uh, gewoon de meeste stemmen gelden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 Goed, tijd om zelf ook maar eens aan te bellen bij die nieuwe liefde van Mario Been. Is dit de hoofdingang? Is dit de hoofdingang? Ja, dat is de hoofdingang. Ja. Huh? Het is even goed zoeken in het stadion, maar daar in het perszaaltje daar zit Mario Been. Dan naast algemeen directeur Dirk de Graan. In het Ja, moet geld beginnen dan. Maar goed, aan deze liefde kwamen natuurlijk handtekeningen te pas...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 Het kan raar lopen, hè? zo zomer. Aan de kant gezet worden door je oude liefde. En dan binnen anderhalf maand een nieuwe liefde vinden. Ja, maar zo zit de, voetballer, de voetballerij in elkaar. Het is van de ene uit de de andere uit. Dus uh, nee, daar kijk ik niet meer gek van op. Mario Been onder de pannen bij Racing Genk. En daar is hij blij mee. Het niet register voor internetadvertenties ging gisteren van start en ook dezelfde dag weer plat. Met het register kunnen interneters aangeven dat ze niet meer online gevolgd willen worden door adverteerders. We praten erover met Joris van Heukelom, initiatiefnemer van het register namens de adverteerders. We gaan eerst maar eens even naar de site. Even kijken. Nee, gaat nog steeds niet, meneer van Heukelom. Nee, het is ja, het is heel erg. Is heel erg. Daar, uh, daar wordt met man en macht uh, aan gewerkt hoor. Dat is een beetje slachtoffer van, uh, van je eigen zijn. Um, ja, ja het, of uh, het eigen succes. Daar hebben dus heel veel mensen last van de adverteerders. Want ze willen, ze willen het niet. Nou, dat is nog maar de vraag. Hè. Die analyses moeten we allemaal nog uitvoeren. Het is in ieder geval zo dat het, het register is live gegaan. Het is eigenlijk een tweelike. Dus uh, in alle banners, in alle reclame op internet wordt een icoontje in de, in de rechterbovenhoek geplaatst. En als je op dat icoontje klikt, dan kom je op de informatie... Met betrekking tot uh, uh, volgen we niet. Die informatie doet het trouwens wel. Dat mag u ook proberen nu. Als u op het icoontje klikt op een er op de telegraaf.nl of op nu.nl. Dan komt u op de informatiepagina. Doet het okay. allemaal perfect. Maar als je dan naar het register gaat, ja, dan, uh, dan klapt hij regelmatig uit. Uh, ik, ik, ik zit al jaren in internet, ik heb het vaker gezien. Uh, het heeft waarschijnlijk te maken met een uh, overbelasting, dat, dat mensen er dus wel massaal mee gaan spelen, uitproberen. Wat gebeurt er nou als je het uh -huh. de een uitzet of het andere uitzet? Het zou ook kunnen, het zou ook kunnen, ik sla niet uit en dat onderzoeken we nu. Later vandaag hebben de zekerheid dat er hier hackers uh, aan de slag zijn. Maar dus, heeft u daar uh, aanwijzingen voor? Nou ja, het, het punt is dat als om half zeven s ochtends een overbelasting is, dan vind ik dat raar. Um, Want dat er weer... zitten niet zoveel mensen om half zeven achter hun computer, bedoelt u? Degenen die, die wakker zijn, luisteren naar uw programma waarschijnlijk. Ja, precies. En, en al de rest dus maar dat zoeken we uit. En dat, dat, ik heb dat vaak meegemaakt bij kieskeurig.nl, nu.nl Het is eigenlijk, ja, het gebeurt heel vaak dat, dat, dat grapje als ze, uh, gewoon zorgen dat er zoveel massale requests worden gestuurd naar een server, naar de plek waar u naartoe wil en nu niet naartoe kan, dat er dat dan uitklopt We krijgen dit opgelost, uh, dit gaat nog even duren. Um, uiteindelijk, het, het, het eerste deel werkt, de informatie, het, uh, je uitschrijven nog niet, maar ik ben er zeker van dat dit uh, in de komende 24, 48 uur opgelost wordt. Goed, meneer Van Heukelom, nu hebben we niet veel tijd meer. Voordat die site plat ging, hebben zich veel mensen geregistreerd? Um, daar hebben we op dit moment geen zicht op, omdat het ding echt uh, redelijk in okay. denarii zit. Uh, we hebben wel uh, van mensen een veertigtal telefoontjes gehad, zelfs, en e-mails ja. met vragen omtrent het geheel. Goed, het Dat leeft, dus het het leeft echt... in ieder geval wel, uh, meneer Van Heukelom. Uh, we lopen tegen negen uur aan. Hartelijk dank voor uw snelle commentaar. Goedemorgen.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 Ik vind dat wij als multinational onze eigen verantwoordelijkheid ook, ook moeten nemen in zo'n zaak. Bij IT-stafing weten we toevallig dat deze internationaal succesvolle onderneming een freelance consultant zoekt. Ben jij een freelance top-IT'er en op zoek naar een uitdagend project? it staffing Good thinking. staffingnl De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.